Het harnas dat acteur Russell Crowe droeg in de film The Gladiator... heeft op een veiling omgerekend bijna 80.000 euro opgebracht. En dat is veel meer dan verwacht. Het veilinghuis ging uit van ongeveer 12.000 euro. Het gladiatorenvest was een van de 200 stukken die Crowe verkoopt. De Australische acteur wil van de spullen af omdat hij gaat scheiden.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 In de Randstad gebeurde een ongeluk op de N203 Amsterdam richting Alkmaar. Tussen Kromenie en de aansluiting met de A9 nog 10 minuten vertraging. Extra drukte richting de Keukenhof op de N208. Vanuit Sassenheim tussen Lisse en Hillegom 20 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Can I delete the mask? Misschien ken je het nog niet. Ja, een plaatje uit uh, de hippe van dit moment. You're the rudimental uh, in uh, these days. Welkom bij derde uur. Albert-Jan, wat gaan we daarin allemaal doen? Nou, over een tweetal platen gaan we natuurlijk weer schakelen met uh, John Lemmens. Uh, die is voor ons aanwezig bij de wedstrijd SCW-1 tegen SV Zandvoort. De tussenstand is momenteel 0 tegen 3, uiteraard in het voordeel van SV Zandvoort. Maar ik heb nog nooit een verslaggever zo blij gehoord dat, uh, dat de als die dat andere team zou verliezen, zou ze dus nu kampioen worden. Ja, maar die staan voor. Nee. Hij, hij is ook zo blij dat die anderen ook voor staan... dat in ieder geval Zandvoort vandaag geen kampioen zou kunnen worden. Waardoor natuurlijk het kampioensfeest volgende week... vol, vol kan losbarsten bij de thuiswedstrijd. Al hier volgende week, zaterdag. Goed, dus tegen kwart over vier schakelen we weer met John Lemmens. Daarna hebben we natuurlijk nog Pit Report... En uh, nieuws uit de Formule 1. Natuurlijk de uitslag van de uh, derde vrije training. En om vijf uur wordt de kwalificatie verreden. Half vijf het dier van de week. Ik heb het idee dat ik sneller moet praten. Half vijf het dier van de week. Nugget. En natuurlijk het gedicht van de dag. Dat was een deal van Earth, Winterfire en Fantasy. Zo dadelijk het Formule 1-nieuws in Pit Report. Ja, wat zou Max gedaan hebben tijdens die derde vrije training in Bahrein? Die training van twee uur vanmiddag. Nou ja, je hoort het straks van ons naar het volgende plaatje bij CFM Solfords. En dat is rentje uit de jaren 80 van de Jack Santa Sentefolds. I was shaking in my shoes whenever she flashed those baby blues. Something had a hold on me when Angel passed close by. No soft, fuzzy sweater, too magical to touch. To see her in that negligee jeans, really just too much. En dat was hem, de gouden oude van de J.K.'s band. Je hoort de Centerfold. Ja, voor de laatste keer vandaag schakelen we live over naar Reizenhout naar Sean Lemmens. Want hoe is het zo vlak voor het einde van de wedstrijd van vandaag, Sean? Nou, je kan zeggen vlak voor het einde, want we zitten in de 88ste minuut. En de stand is uh, nog steeds 0-3 voor S.V. Zandvoort. Uh, er is niet veel spectaculairs meer gebeurd in de laatste. Uh, het is het 17 minuten sinds de 0-3-stil... Toen was het gebeurd. En uh, hier en daar krijgen we nog eens een keer een kans. En nu gaat Nijsselberg. Oh ja, ja, ja. Hij pakt hem mee. En fantastisch. Bijna vanaf de achterlijn scoort hij de 0-4. Ja, werkelijk. Nou ja, we proeven van die mooie, ondermooie goal van, uh, van Rijssel. De achterlijn pakken en dan toch beter in te, uh, te scoren. Super, Morgen hier. S.W. Zandvoort. Of S.W. tegen... S.T. zondvoet. Oké, okay, dus de uh, S.T. laat uh, wel degelijk merken dat ze de sterkere zijn vandaag. Zeker weten. Ja, daar is geen twijfel over. Het publiek is nu bijna moraal weggelopen. Alleen het, behalve het dat publiek er nog wel. En, uh, maar het is gebeurd. Ik denk dat hij ook zo gaat afsluiten. 89e, bijna 90e minuut nu. En uh, ik denk niet dat hij veel tijd bij zal trekken. Ja, waren er van de meereizers vandaag naar uh, Rijs en Hout... waren daar nog uh, mensen bij die uh, dachten dat SV Zalvoort vandaag... Uh, wel degelijk de kampioen zou gaan worden? Uh, ja, ja, die waren erbij. En de, maar die werden ook meteen op de hand van, Dat mag niet vandaag gebeuren. De platte kar is nog niet klaar. We willen het nog niet, want dan is het allemaal te kort tijd. Volgende week speelde het uit tegen Robin Hood... En uh, we hopen zelfs dat de storm van ons ook echt wint. Nou, die stonden tot voor kort voor. Maar ik kijk tegen nu, publiek, ik denk 30, 35 man. Wat bijna allemaal uit Zandvoort komt. Oké, nou in ieder geval weer een mooie opkomst van uh, de Zandvoorters daar. En dat is altijd leuk. Ja, nou ja. En de, de luisteraars roep ik op, kom van telefoon, dus ik echt telefoon. Om uh, de wedstrijd, de kampioenswedstrijd. Hij fluit af hier. Het is eindstand is 0-4. En uh, voor de luisteraars zeg ik, kom volgende week naar het veld toe en we kunnen zien hoe het echt gaat en het feest gaat plaatsvinden. Nou, dat gaan we zeker doen, John. Dank je wel voor vandaag en hele fijne zaterdagavond. Dankjewel. Oké, okay, hoi. Oké. Okay. 0-4 dus, de eindstand van de wedstrijd van vandaag. SCW tegen SV Zandvoort. Dat zijn weer goede berichten en daar houden wij van. 16 over 4. Zandvoort, een goede middag. Leuk dat jullie luisteren. Zandvoort op zaterdag. We zijn er nog. Tot aan 5 uur vanmiddag. I'm not the only Sweet. In the God, don't eat piggy feet. In the God brain is mighty strong. In the God, make love no hard and long. Why can't you be like NA? In the God, low try be the soul. In the God walks up to the stone. In the God likes to hold her hand, in the God proud to be her. juist van Sean Lemmers. Een mooie overwinning voor SV Sanford. Vandaag 4-0 gesprek tegen Rijs en Hout, SCB. En dan volgende week de kampioenswedstrijd. Dus kom allemaal naar Duintjesveld. SV Sanford tegen Robin Hoods ZFM, Race Radio, Pit Report, ja, ietsje later dan normaal gesproken, maar dat kwam natuurlijk door het voetbal wat er nog even tussendoor kwam. Hier is het dan de Formule 1 nieuws en dan beginnen we waarschijnlijk met die derde vrije training, of niet? Nee, daar wachten we even mee. Oh, spannend. We, beginnen, we gaan eerst even terug naar afgelopen vrijdag, want daar was de eerste vrije training uh, gepland. En daar beginnen we dit overzicht. Max Verstappen kwam tijdens de eerste vrije training in de aanloop van de Grand Prix van Bahrein morgen uh, vanmorgen... door een elektronisch probleem niet uh, tot een tijd, maar toch was de Nederlander aan het eind van de dag tevreden omdat we de eerste training hadden gemist... moesten we eerst de juiste balans zien te vinden. Daarna ging het prima, vooral in de longruns. Dat zou voor de race alleen maar mooi zijn... omdat dit brede circuit wel genoeg ruimte biedt om te passeren. Kon de Red Bull Racing coureur bemoedigend, bemoedigende woorden spreken. Er is eigenlijk geen enkel circuit waar wij een echt duidelijk voordeel hebben... maar hier, hier kan ik wel veel kanten op. Er zijn genoeg bochten en was het fijn dat het zo goed op de longruns ging... Daar valt niet direct via de training... maar hopelijk kunnen we daar in de wedstrijd wel voordeel uithalen. Verstappen eindigde in de tweede vrije training... als vijfde door bijna een seconde van Kimi Rijkonen... die de snelste man op de baan was. Zijn Ferrari-teamgenoot Sebastian Vettel... was met een verschil van 0.011 echter niet ver weg. Valtteri Bottas hield in de tweede training verrassend genoeg... Lewis Hamilton achter zich. Voor de wereldkampioen van Mercedes is het voor ons nog geen goed weekend... want de Brit weet nu al dat hij op de startgrid vijf plekken achteruit moet... En dan kijken we naar de derde vrije training... en dan zien we een duiker stijgende lijn bij Max. Want Max eindigde de derde vrije training... die vanmiddag om twee uur Nederlandse tijd verreden werd... op een verdienstelijke tweede plek. Zo, achter Kimi Raikkonen. Raikkonen noteerde 1.29.8 en Max Verstappen 1.30.3. Dus daar zit ongeveer 1, 2, uh, zeg maar zes... honderdste van een seconde tussen. En dan op de derde plek Daniel Ricciardo, zijn teamgenoot... Met vier Lewis Hamilton, vijf Vettel, zes Bottas. Dus de Red Bulls staan achter de Ferrari van Kimi Räikkönen. Even als de uitgave van dat dit de startgrid zou zijn. Voor Lewis Hamilton in Mercedes, Ferrari en nog een Mercedes. Dus inderdaad, Red Bulls, ze zijn snel en ze kunnen zich meten met de beste twee. Kijken we nog even naar de Haas-coureurs... die vorige week zo verrassend goed van start gingen... maar helaas na de pitstop en de wielwissel... Uh, moet allebei de uitvallen Vinden we uh, Robin Grosjean op een twaalfde plek terug. En uh, Carlos Magnussen op een uh, vijftiende plek. Op, om vijf uur wordt de kwalificatie verreden. Uh, live te volgen op de diverse sportkanalen. Dus ik zou zeggen, uh, racefans, zet uw schrap. En morgen om tien over vijf begint de race vanaf Bahrein Nederlandse tijd. Ja, dat is s'avonds. Dus je hoeft niet heel vroeg nee, je bed uit. Gelukkig, gelukkig.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 the summer on you En dat was Sam Veld in en The Summer Onion. Nou, we gaan nog één zomerse plaat rijden. en dan gaan we eens even kijken... welk dier van de week we hebben, Albert Jan. Ja, want uh, die we hadden, die is inmiddels gereserveerd. Oké, okay, oké. Okay. Nou, dat zijn goede berichten op zich. Hartstikke goed. Ja, zo meteen een nieuw dier. Romancer, but I give in to the rhythm and my feet follow the beating of my heart. Whoa, whoa, and my baby Maar zometeen doen we eerst nog even aan voordat we naar Rio de Janeiro gaan. Want daar is de Formule 1 dit hele weekend. En straks om vijf uur, zoals albert je net al vertelde in de Pit Report... de kwalie voor de race van morgen om tien over vijf. Inmiddels uh, half vijf, tijd voor het dier van de week. En we hebben een nieuwe. Ja, dat was echt leuk. Want ik had uh, vorige week dus Nugget. Dat was ook een, een, ka een jonge kater... Maar die is inmiddels uh, gereserveerd, dus wellicht dat hij ook een nieuwe baas heeft gevonden. Dus zijn we op zoek gegaan naar een, een volgende. En het is lederom een kater en deze luistert naar de naam Chucky. En Chucky is een wat oudere heer van negen jaar. Een kater die best veel heeft meegemaakt en nu van een rustige oude dag wil genieten. Dan komt hij het beste tot zijn recht. Chuck is iets terughoudend als hij je niet kent. Bij mensen die hij wel goed kent is hij een grote knuffel en zoekt hij graag je gezelschap op. Soms is hij een beetje schrikkerig en dan gaat hij zich verstoppen. Chucky is gewend om uh, naar buiten te gaan. Hij krijgt graanvrije voeding omdat zijn darmen wat gevoelig zijn. Met dit voeren gaat het erg goed. Tegen blikvoer kan hij niet. En waar verblijft Chucky? Chucky verblijft momenteel in het dierenthuis Kernerland-Keesomstraat 5 te Zandvoort. De telefoon is bereikbaar op 571 3888. 571 3888. Kijk ook even op de website www.dierenthuiskermerland.nl. Want ook Chucky verdient een thuis! Dus ga voor Chucky of de andere leuke dieren naar het Kennen We Dieren Thuis... aan de Keesomstraat nummer 5 hier in Zandvoort. Gila Green Allemaal live uh, gezongen in Daryl's house. tezamen met uh, Daryl Hall van Johnny uh, John Ho's in Daryl Hall. En uh, we hebben het over I Can't Go For Dead. Heerlijke muziek hè Albert-Jan? Ja, ik vind het geweldig. Ja, ja, die koptelefoon die wel even een klein beetje te hard eigenlijk. Hè, voor de decibellen. Ja, nee, maar uh, deze, mocht, <laughs> deze mocht wel. Ja, zeker. Heerlijk. Je kunt uh, deze terugvinden op uh, YouTube. Zoek even onder Gila Green en Daryl Hall. En uh, je vindt I Can't Go For That... Deze geweldige uh, clip uh, kom je dan tegen. Meer dan drie miljoen keer bekeken op uh, YouTube, uh, Albert-Jan. Kijk, een paar miljoen zijn voor mij. Ja, <laughs> een paar miljoen van hem. Oké, okay, okay. goed. Heb je nog nieuws? Jazeker. Kijk, het feit dat uh, SW Zandvoort uh, volgend jaar in de tweede klasse gaat spelen... heeft natuurlijk uh, ook in de regio zijn uh, beslag gevonden... waardoor uh, Tetschanier uh, weer uh, nieuwe spelers uh, kan aantrekken. Dan wel melden ze zich aan. Want de SP zandvoort trainer Ted Sonnier heeft zijn selectie... voor de komende jaar zo goed als rond. Deze week werd bekend dat Nigel Castine 22 jaar... volgend seizoen voor Zandvoort zal uitkomen. Tot aan de C-senioren speelde Castine bij Zandvoort. Hij stond dit jaar nog op de nominatie om naar Telstar te gaan... maar een blessure gooide roet in het eten. Met de terugkomst van Castine slaat Sonnier een grote slag. Castine komt over van de Koninklijke HFC. Het uitkomt in de Tweede Divisie. Het speelde al een tijdje... We zijn natuurlijk erg tevreden en trots dat zo'n topper voor ons kiest... al dus de trainer tegen voetbal in Haarlem. Na Olivier Raffay en Bart Koper en Daniel Kirchhoff... is aanvallende middenvelderkastien de vierde versterking... voor de koploperen van de derde klasse B. De trainer gaat verder op voetbal in Haarlem. In de gesprekken die we hebben gehad is Nigel erg gretig. En hij heeft veel zin om zijn steentje bij te dragen aan het avontuur... dat we dit seizoen zijn gestart. Hij vertelde dat hij er zeker van is dat hij bij Zandvoort nog kan leren. Maar ook de andere spelers kunnen veel van hem leren, legt Sonier uit Castine uit. Castin speelde vijf seizoenen voor de Koninklijke HFC en was erin uitstekend succesvol. Hij is een win, -win situatie voor beiden, al dus Sonier. De laatste seizoenen speelde Castin meer dan 60 wedstrijden in de, derde, in de derde en tweede divisie bij HFC... Hij is een echte middenvelder met scorend vermogen... die ernaar uitkijkt om samen met zijn vrienden... volgend seizoen te gaan knallen in de tweede klasse. Nou, dan moet je nog even een weekje wachten. Want dan kunnen we kijken of er geknald wordt in de tweede klasse. Zo, rekenen maar dat er geknald wordt in het dorp dan. Dat zeker. Dat Zo zeker. Wij, nou, ja. Tot zover het uh, voetbalnieuws. Ja, meer voetbalnieuws uiteraard ook bij CFM. Luister dan op uh, vrijdagmiddag tussen 12 en 2 naar Watertoren Sports. Met onze collega Henny Rukert onder meer. En hij uh, nodigt altijd heel veel voetballers uit... En natuurlijk uh, ook andere sporten komen daarbij aan het bot. Nathan. Het is juist Lemmers. Een mooie overwinning vandaag voor SV Zandvoort 1. Speelde vandaag uit tegen SCW. Eindstand 0 tegen 4. Dus 4 doelpunten voor SV Zandvoort tegen standaard 0. Dan gaan we nog naar de andere voetbalwedstrijd kijken. De veteranen speelden vandaag tegen SCW. En de uitslag van die wedstrijd is 2-4 geworden. Dus helaas een verlies voor onze veteranen hier uit Zandvoort. En we hebben het over de veteranen 35+. Plus. Het is inmiddels kwart voor vijf geweest. Tijd voor het gedicht van de dag. Vandaag hebben we weer een mooie. Hier is het gedicht zandervoerder. Niets. Niets is beter dan met jou de zon trotseren. Er zijn mensen, mensen die naar warme landen emigreren. Maar we hebben geen geld in onze handen. Dus... Dus we gaan naar je ouders in Zandvoorde. En dan, dan zitten wij hier in hun oude strandhuis. Wat je vertelt, houdt me nuchter en warm. Boven mijn hoofd zie ik de blauwe wolken. Ik ben blij, blij dat jij hier bent. We zitten op het terras in Zandvoort. Het maakte me toch al nooit uit waar we waren... We verzuipen ons in de zon. Niets, niets is mooier dan met jou het land doorkruisen. Op mistroostige plekken je bij me te hebben. En te zien, te zien dat het goed is. Te zien dat we bruisen. En met bier en kibbeling tussen de reddingsbanden. En dan zitten we hier in de duinen. Wat je vertelt, houdt me nuchter en warm... Boven ons de blauwe wolken. Ik ben blij. Blij dat je hier bent. We zitten op het strand van Zandvoort. Het maakte me toch al nooit uit wat we waren. We verzuipen ons in de zon en in de liefde. Ik ben blij. Ik ben blij dat je hier bent. In Zandvoort. Het is altijd weer een feestje op de zaterdagmiddag zo rond kwart voor vijf, Albert Jan. Want wat zal er nou weer voor gedicht uitkomen, gedicht van de dag? Je hoort hem elke zaterdagmiddag zo rond kwart voor vijf bij CFM. Ditmaal het gedicht Zandervoorde. Nou, hij was weer uh, mooi en uiteraard volgende week weer een nieuw gedicht van de dag. Ook weer op de zaterdagmiddag zo rond en net bij kwart voor vijf. Hier is Zoutenlanden, het lijkt er een klein beetje op. Iets is beter dan met jou, de kaart. Tot er zijn mensen die naar waar belanden... Is trostig plekken Hij, maar Ik heb hem nog niet gezien en ik ben blij dat je hier bent. Nee, heb jij hem al gezien? Ik heb hem nog niet gezien. Nee hè? Nee. Nou ja, waarschijnlijk zo meteen wel gewoon Fred hoor. Verwacht hem zo dadelijk in de studio weer een nieuwe entertainment voor jou. Zo dadelijk na vijf uur bij CFM. Houd de radio lekker aan. Dit was trouwens uh, Ik ben blij dat je hier bent. Souterlander, de zingel van uh, Bluff. Tezamen met uh, de dame uit, uh, uit België. Heb jij nog wat te melden? Uh, nou, niet veel meer eigenlijk. Nee, hè? nee, nee. nee. Oh, nou, nou, ja, gooi maar de, de knuppel in het uh, hoenderok. Ja, oké, okay, oké. Okay. Dan zeg ik gewoon, de bom is gebarsten. Je hebt van niemand zo gehouden. Alles draaide echt om jou. De liefde van mijn leven mijn ideale vrouw maar vandaag lag jij te dromen en je praatte in je slaap ik wist niet wat ik toen hoorde je bent echt te ver gegaan de boom is gebarsten het is over en is mijn besluit. Het heeft echt geen zin. Je hebt dit verdiend. Nee, ik traf er niet in. Ik wil je nooit meer zien. <middels> jouw iets te hoge hakken en jouw lippen rood gekleurd. Zogenaamd naar jouw vriendinnen, maar wat is er echt gebeurd? Nee, hij is toch had hoor, hij is er gewoon. Van... Al... Nee, hij, hij is er weer. Loog je mij dan alles voor? En toen jij vannacht zijn naam zei, drong echt alle We moeten meekijken op en. Ja ja ja ja. Je meest wel dat Fred weer binnen is. Ze dadelijk weer heel veel gezelligheid om vijf uur. Goedemiddag Fred. Een hele Ja, je hebt het weer gericht, hoor. Net hè? Net aan. Ja, dat is een krappische vraag. mooi krappie. Ja, dat begrijp ik. Moeder de vrouw in de stad. Lang in de zon gezeten. Ja, daar krijgen we de pomp is gebarsten. Wat gaan we straks allemaal om vijf uur doen? Om vijf uur dan, uh, gaan we even bellen met uh, Julian Stuyver. Zijn uh, nieuwe single. Uh, Jij brengt kleur in mijn leven. Nou, nou dat nou, is nou, mooi, hè? Met zonnetje erbij. Ja. <laughs> en kwart uh, over vijf dan hebben we natuurlijk even telefonisch contact met uh, Wesley Bronkhorst. De, de ja, populaire zanger uit uh, Amsterdam. Ja. En Beno's en uh, ja, onze, onze Nederlands-Belgische zanger Wally McKee. Die gaan we ook nog even bellen. Oké, okay, uh, hij we, komt even uit de uh, verweging staan hierheen. Nee. Ja, Dat hij is hier wel geweest natuurlijk. Oh ja, ja, ja, ja, ja, ja. oh ja, tuurlijk. Ja, vorig jaar was hij hier dan. Ja. Nou, en uh, ja, vandaag hebben we Dani, uh, uh, Romy Daneburg. zo heet ze, ja. Vol programma. Ja, ja die komt in ieder geval, uh, ja, ik verwacht hier een moment. Ja, vol programma, de komende ja, twee uur. Ja, behoorlijk. Vol gezelligheid en Nederlandstalig. En Nederlandstalig en, en natuurlijk uh, nog, nog wat, uh, ja, Engelstalig en... Uh, Natuurlijk altijd voor mijn wederhelft uh, nog een plaatje tussen. Ja, ja het einde. Weer, ja. Ja. Ja, Een beetje dit goed maken. Je, je vriendin komt uit? Kroatië, ja. Ja, want ik, ik, ik, ik, ik betrap mezelf erop dat ik af en toe een nummer tegenkom... wat niet in het Engels is, niet in het Nederlands, maar in een taal. In, in het Kroatisch. In het Kroatisch, ja. Oh, de, de, de, de, de, oh daarvoor is het. Naar heeft. de, de ja. inhoud van, dat, uh, van die nummers moet ik slecht schissen. Maar ik geloof wel dat gezien... De muziek die erbij hoort, dat het een mooie nummer. zijn. Uh, ja, sowieso van vorige week, uh, ja, eventjes letterlijk vertaald, is het uh, hè, dat ik uh, eigenlijk een beetje uh, tot huwelijk uh, vraag. Daar gaat, daar, gaat het, daar gaat het eigenlijk over. Ik hoor hier een feestje aan. Ja. Ja. Nou, ik zou zeker gaan luisteren meteen. Wat, wat is ja in haar taal? Nou, gewoon... Uh, ja? Uh, ja? Ja. Uh, yeah. Ja. Okay. ja. Nou, als we haar de volgende keer tegenkomen, dan gaan we het vragen. zeg gewoon ja.